In 1948 begon Leclerc met zijn vrouw Hélène een winkel. Ze verkochten er biscuits, maar deden dat tegen prijzen... die 30 lager lagen dan bij gewone winkels. En op die manier werden extra kosten vermeden door tussenpersonen. Zijn winkelformule is een enorm succes geworden en hij breide ieder jaar uit. Vorig jaar stonden er in Frankrijk 686 Leclerc supermarkten... die in totaal zo'n 40 miljard euro omzetten.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 En er zijn ook uh, verschillende ongelukken gebeurd, her en der. Bijvoorbeeld op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... door een ongeluk 8 kilometer tussen Blarikum en Knopend Muidenberg. De weg is net weer vrijgegeven. Er staat daardoor ook nog steeds 16 kilometer op de A6 Lelystad richting Muiden... tussen Knopend Almere en Knopend Muidenberg. Op de A10 ring Amsterdam-Noord richting Oost... is voor de Zeeburg Tunnel uh, ook een uh, ongeluk gebeurd. maar één rijstrook open... Uh, er staat 5 kilometer file tussen Kadoelen en de Zeeburgertunnel. A27 Almere richting Utrecht. 13 kilometer tussen Knopend Almere en Eemnes. En op de A27 Gokum richting Bredaas. 10 kilometer file tussen Nieuwe Dijk en Knopend Hoijpolder, Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Spreek uw bericht in na de toon. Ja, baas, ik ben het.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 Goedemorgen, het is uh, zes minuten over negen. Bram Moscovici staat vandaag zelf voor de rechter. Hij moet zich tegenover de tuchtrechter voor advocaten verantwoorden... over geld dat hij ontvangen heeft. Dat zo dadelijk eerst naar de koningin. Hoera. Het is de 33ste troonrede die koningin Beatrix vanmiddag uitspreekt. Maar het is de tekst bij een begroting die grotendeels al bekend is. Op het moment dat de koningin haar rol in de kabinetsformatie ook nog kwijt is. Wat betekent dat nou voor de koningin en voor de toekomst van de monarchie? Gaan we over praten met ons koninklijk huisverslaggever Menno Reemeyer. en Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt de balans slaat de balans niet wat door? Is het niet te veel cere ceremonie nog vandaag? Ja, nou ja goed. Uh, het heeft zich natuurlijk al vaker voorgedaan dat ze stukken voor heeft gelezen die iedereen al kende natuurlijk. Uh, Grotingen lekte in het verleden vaak uit. Dus dat is er wel gewend. En uh, laten we wel wezen, René van Ditshuizen zei het ook al eerder in de uitzending. Het is het feest van de democratie en al die duizenden mensen die langs de route staan. Die komen niet zozeer voor de inhoud, maar die komen voor uh, de jurk en, uh, van Maxima en de koningin de Gouden Koets te zien. Dus dat is niet zo bijzonder. Dan heb je nog het feit dat het een demissionair kabinet is. Is dat dan bijzonder? nou denk maar aan twee jaar geleden, na Balken en de Vier was dat ook het geval. Het enige wat eigenlijk nieuw is vandaag is het feit dat ze geen rol meer speelt bij de formatie. Maar aan de andere kant, dat staat weer helemaal los van Prinsjesdag. Dat is, mag je wel zeggen, meer een toevallige samenloop van omstandigheden. Ja, en als de inhoud van de begroting al bekend is, hè, zo hebben we inmiddels geconstateerd... Dan... Kan de koning in zich wellicht in de troonrede wat uh, vrijheden veroorloven? Of werkt ja, het zo niet? Ja. Zou je leuk vinden. Ja. Goeie, een goede <lacht> grap aan het begin. <lacht> of dat ze iets zegt over de formatie. Nee, ga er maar niet van uit hoor. Ze leest gewoon een tekst voor van, uh, die voorbereid is door, door nu nog de, het kabinet uh, van, van Rutte. Dat is het eigenlijk. Aan de andere kant, ik moet heel eerlijk zijn, je weet het nooit. Koningin Juliana sprak in 1977, na de val van, uh, dat was kabinet Ten L, haar zorg uit over de lange duur van de formatie op dat moment. Dus het kan. De koningin heeft, is ook wel eens, dat is nog niet zo gek lang geleden, begonnen met een hele statige, plechtige zin. Het zat iedereen heel vreemd te kijken. Want het was heel ongewoon. Bleek dat dat uh, een eerste zin was die haar grootmoeder Willemina een keer had gebruikt. Dus ook een soort van grapje. Maar of daar nu ruimte voor is, uh, dat, dat is te betwijfelen. Is er iets bekend over wat de koningin er zelf van vindt... dat ze geen rol meer heeft in de formatie? Nee, dat weet alleen de koningin zelf. Hè. De koningin onthoudt zich op dat punt van commentaar. Dat kan ze natuurlijk ook niet anders... want ze valt nog altijd onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus als ze zou zeggen dat ze het er niet mee eens is... dan heeft niet zij, maar vooral premier Rutte, een probleem. We hebben er wel een klein beetje van gehoord. Tenminste kunnen we afleiden hoe er Tempelijzer wordt gedacht. Tenminste uit de mond van prins Willem-Alexander. Afgelopen juli hadden we de jaarlijkse fotosessie met Willem-Alexander... Alexander Maxima en de kindjes bij hun huis in, in Wassenaar. Daar, dat was het moment, uh, misschien weet je dat nog, dat de prins vertelde voor het eerst hoe het met zijn broer Frieso ging. Ja. Nou, bij die gelegenheid, daar mag je dan ook andere vragen stellen. En ik heb de prins toen gevraagd wat hij van die discussie vond over de rol van de koningin in de formatie. En het besluit daarover. Nou, daar zei hij dit op. Dat is aan de politiek en aan de Kamer om te beslissen. En uh, uiteraard heb ik daar een mening over. Maar je hoeft niet altijd je mening meteen in de microfoon te roepen. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Fantastisch mooi gezegd in Nederland. Ja, hij houdt zich og ogenschijnlijk op de vlakte als je hem zo hoort. Hè. Maar het gaat eigenlijk om dat tussenzinnetje. Ik heb er wel een mening over, eh, maar zal er niks over zeggen. Nou, en met de beelden erbij, eh, zijn lichaamstaal, kon je toch ook opmaken... dat hij het niet echt een gewenste ontwikkeling vond. Maar... Ik zeg er meteen bij, dat is een interpretatie van, uh, van zijn woorden. Aan de andere kant leeft zeker bij koningin Beatrix... het besef wat de rol van de monarch is in uh, onze democratie. Ze is zelf, ja, ik denk toch wel democraat in hart en nieren. Hoewel dat dan misschien gek klinkt voor iemand die niet gekozen is. En ze zal zich misschien met pijn in het hart... weten we ook niet, neerleggen bij het besluit van een parlement. Ook al vindt ze het misschien niet leuk of terecht. Want ja, we kennen haar als koningin van de inhoud. En dan zou je denken, dit zijn toch de krenten in de pap. Nog één punt daarover... Want, uh, dat weten we misschien nog van twee jaar geleden... het, het voordeel in, di in dit geval is dat ze ook niet beschadigd kan worden. Uh, als er gerommel is rond het Koningshuis en over de positie van het Koningshuis... Um, nou, we weten het nog van twee jaar geleden... toen werd ze in één keer gepasseerd door uh, Rutte bij de formatie, een klein moment. En daar was toen een hoop uh, gedonder over. Nou, daar, daar zul je van uh, dit keer geen last van hebben. Oké. Okay. Nee, en wat is jouw verwachting? Als deze kabinetsformatie uh, inderdaad zonder koningin een succes wordt... en ze dus niet uiteindelijk toch nog bij het paleis hoeven aankloppen... Uh, denk je dat de rol van het dan nog verder wordt uitgekleed? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Um, want ik denk dat ze in dat opzicht uh, blij kan zijn geweest met de uitslag van de verkiezingen. Ga maar naar de PVV, de grote aanjager van dat debat, heeft stevig verloren. Zal ook geen rol spelen in welke coalitie dan ook. De SP is niet gegroeid um, en zal in een coalitie dit, denk ik, als we daarin komen, niet tot een, een heet hangijzer maken. GroenLinks, in de Oude Kamer nog goed voert tien zetels, nu nog maar vier, heeft denk ik belangrijkere zaken aan het hoofd. Dat is trouwens de enige partij, zeg ik nog even, bij die in het programma heeft staan dat ze van het Koningshuis af willen op termijn. D66 die zitten dan op de lijn van SP en PVV, dus de koningin uit de regering. Maar ja, daar staat tegenover dat de grote winnaars, VVD bijvoorbeeld, wil niets veranderen. Van de Partij van de Arbeid eh, mag ze gewoon deel uit blijven maken van de regering. Die wil daar alleen eh, niet meer bij de formatie hebben. En dan heb je nog het CDA en de andere christelijke partijen die eh, geen ceremonieel koningschap verder willen. Kortom, dat is een overgrote meerderheid. En dan mag je zeggen en concluderen dat ze Tempelijs even rust hebben. Maar als het uh, naar wens verloopt in de, in de formatie, volgens plan verloopt in de formatie, misschien wel zo gezegd... ja, dan zouden we toch wel een redelijk stabiele regering ja. moeten kunnen krijgen. Maar ook maar slagen om de arm. Heeft dat dan invloed op de toekomstplannen van de koningin? Ja, dat is een goede, Van 1977 uh, was ook een verkiezingsuitslag waarbij je zo'n kabinet kon formeren. Dat heeft akelig lang geduurd, dus we kunnen nog altijd bij de koningin terechtkomen. Uh, uh, uh, maar uiteindelijk zal er een regering komen. En, en dan de discussie, want dan heb je het over het aftreden, mogelijk aftreden van de koningin. Nou, een paar dingen. Voorafgaand aan iedere Koninginnedag zijn die geruchten er. Ja. Uh, ik weet nog drie jaar geleden voor Apeldoorn, toen wist iedereen het, het zeker. Nou, achteraf... Uh, is er is niks van gebleken natuurlijk. Achteraf had ook iedereen aanwijzingen gezien. Ja, aanwijzingen zijn er altijd. Eh, er wordt wel over gesproken dat er in het hof al veranderingen bezig zijn. Natuurlijk zijn die voorbereidingen al bezig. Bij iedere nieuwe benoeming of, eh, in of rond het eh, hof zal de toekomst een rol spelen. Want dat kun je niet eh, van de een op de andere dag doen. Maar wat de koningin een geschikt moment vindt... geloof me, alles wat je erover zegt is evenzinnig als onzinnig. Wat haar overwegingen zullen zijn om te stoppen, dat weten we ook allemaal niet... Je kunt de gedacht hebben, afgelopen voorjaar was dat misschien het moment geweest. Na het ongeluk van Prins Frizo. Kan ze gedacht hebben gehad van. Nou, ik ga liever naar Londen bij mijn zoon en prinses Mabel. En de kinderen daar heeft ze ook een goede band mee. Maar ja, we zijn inmiddels een half jaar verder. En inmiddels midden in een kabinetsformatie. En ja, we hebben nog niks gezien. Ze maakt nog steeds geen aanstalten. En dan nog één punt daarover. Ja. Je kunt je ook afvragen, waarom zou ze aftrekken, uh, aftreden, Marcel? Ze staat midden in het leven. Ze is bij veel zaken betrokken. Uh, lijkt nog gezond en fit. Ja, wat is dan het alternatief? Op als zomaar worden in Drakenstein. Ik weet het mm. niet. <laughs> Goed. Uh, we spreken jullie er niet verder Menno, We gaan met veel belangstelling en samen met jou de troonreden volgen. Dankjewel. 13 minuten over 9. Ik ga ook maar eens even kijken hoe het gaat met Mino Remmers. Ik begrijp dat zijn jacket inmiddels weer uit is. Jammer, maar toch misschien wel ja. handig ook, Mino. Want jij moet straks op de fiets met Sharon Gesthuis van de SP naar het binnenhof. En het is niet echt lekker weer, volgens mij, op dit moment, als ik nee, zo naar buiten nee, kijk. Nee, nee, nee, nee. En Sharon heeft een belangrijke rol, want ze is commissie van in- en uitgeleide. Ik ben er even kwijt eigenlijk. O, ja. Oh, hier. Gewoon <laughs> druk bezig met een hoofd in de kledingkast. Uh, ja, inderdaad. Ik dacht, het is wel een beetje frissend worden, dus ik ja. denk dan moet er maar even nog wel wat extra kleding mee. Ja, een jasje. <laughs> en ja. een panty. <laughs> ja, maar geen hoed, want een, de commissie van in- en uitgeleide heeft geen hoed op. Nee, dat klopt. Dat is omdat zij eigenlijk uh, gasten en gastvrouw zijn. Dus zij ontvangen gasten in hun huis. Okay, dan heb je geen hoed op natuurlijk. Nee, dan doe je je geen... bent thuis. Precies, dat ja. zou een beetje raar zijn. Ja. Uh, nummer 7 op de lijst van de SP. Woord voor de Economische Zaken, Justitie, Immigratie en Asiel. Maar ik begrijp dat SP-senator Tini Cox u ook voorgedragen heeft om Kamervoorzitter te worden. Want ja, de huidige Kamervoorzitter neemt vandaag afscheid. Ja, dat klopt, ja. ja. En? Nou ja, wij zijn een uh, fractie van 15 man sterk. En ik denk dat ik uh, prima op mijn plek ben gewoon als woordvoerder in de Kamer. Dat, dat zal ik blijven doen de komende periode. Ja, want wat ik niet wist, daar hadden we het net over... toen we hier aan de koffie zaten. Uh, als je namelijk Kamervoorzitter wordt... dan ben je ook nog steeds Tweede Kamerlid. Dus je bent eigenlijk je plek kwijt. Ja, klopt. Ik geloof dat er in de wet staat, tenminste zo heb ik het me laten vertellen... Dat, er, uh, dat het niet verplicht is om al je andere taken te laten liggen. Maar het is natuurlijk niet met elkaar te verenigen. Als je op het ene moment nog gewoon een commissievergadering doet... zelf als woordvoerder, het volgende moment moet je de voorzittershamer hanteren. Dat werkt niet. Dus het wordt het niet. Ik ben bang van niet, nee. Niet de nieuwe verbeet waar ik naast sta, ja. Nou goed, nou staat er in de, de Volkskrant ligt opengeslagen op tafel. Naast overigens nog een paar papiertjes waarop staat stem en sp uitoepteken. Die zijn er van vorige week. Prinsjesdag, zinloze exercitie. Die kop zie ik hier op de... K is dat zo? Nee, ik denk eigenlijk dat uh, Prinsjesdag juist spannend is vandaag. Omdat er dus een begroting is die we allemaal nog niet kennen. Dus het heeft wat dat betreft veel meer meerwaarde dan uh, de vorige jaren. Maar je zou ook kunnen zeggen: ja, we moeten nog maar zien wat er van de plannen doorgaat. Dat roept iedereen. Uiteraard, dat is waar. Uh, maar je wil, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we uh, maar eventjes kunnen wachten met een begroting voor 2013 vaststellen. Ook al ben ik het waarschijnlijk hardgrondig oneens met de plannen die er nu vast, vandaan, Ja. Vast wel, want ik heb er natuurlijk met het Koenersakkoord al het nodig van gezien. Toch moet je dat doen. Want ja, de formatie is ook niet volgende week gepiept. Dus er moet nu gewoon, uh, moeten nu plannen worden gemaakt. Maar vandaag is het een beetje een dag van decor, natuurlijk. Het koffertje. Ja, maar vanmiddag krijgen we ook in de plenaire zaal de begrotingen afhandigd. En reken maar dat ik rijkhalsend uitzie naar wat ze allemaal van plan zijn op het gebied van economische zaken en immigratie en uh, justitie. Maar voor het zover is, op de fiets... dat wordt niks, op de fiets naar het Binnenhof. Ik hoop dat u mijn lift kunt... Ja, wij zijn hier met een auto met een hele grote satellietding erop. Dat klappen we in en zullen wij dan even... we moeten toch richting Hofweg even afzetten. Ja, dan kom ik Anders wordt het echt... Dan wordt het, ja, dan met die motregen erop, dan, en je, Dat kan toch niet? Nee, dan kom ik snip voor koude aan waarschijnlijk. Dus fijn. Dat regelen wij even, dat regelen wij even. Goed. Uh, nou, dan uh, wens ik u succes vandaag. Dank u wel. Ik drink nog even mijn vitaminesapje op. De spanning in China blijft maar voelbaar. Woede over die paar eilandjes die Japan heeft gekocht, die wil maar niet bekoelen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB met een drukke ochtendspits in de regen. Mm, Erwin ja, dat, dat klopt, ja, de spits wil ook maar niet uh, oplossen. Er staan nog steeds 11 kilometer bijvoorbeeld op de A6 Lelystad richting Muiden. Door een ongeluk tussen Knoopend Almere en Almere stad West staat die file. En daardoor ook tussen Blarikum en Knoopend Muidenberg. 8 kilometer op de A1 richting Amsterdam. De weg is wel weer vrij. op de A10 ring Amsterdam. ...noord richting oost, twee rijstroken dicht voor de Zeeburgertunnel... ...door een ongeluk en vijf kilometer file. En op de A27, Gorkum richting Breda... ...nog 10 kilometer tussen de brug bij Gorkum en knooppunt Hooipodder. ...en de linker rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In China gaan mensen al dagen de straat op om te demonstreren tegen de aankoop van een groep eilanden door Japan. Maar zo zei het al. Zowel China als Japan claimen het recht op de jiaoyu eilanden Of, moet het ook in Japan zeggen, uh, Senkaku-eilanden. Naar verwachting zal ook vandaag opnieuw geprotesteerd worden. Te meer omdat het een memorabele dag is voor de Chinezen. 18 september is voor Chinezen de nationale dag van de vernedering, zegt de 93 jaar oude oorlogsveteraan Kwang Guangzai. Sinds die dag hebben de Japanners geprobeerd om China binnen te dringen. Ze hebben ons daarmee vernederd. De veteraan spreekt over het Manchurije incident in 1931 alsof het de dag van gisteren is. Ik heb de oorlog tussen China en Japan meegemaakt en ben zelf gewond geraakt. Ik maak deel uit van deze geschiedenis en ik vind dat de Chinese bevolking trots moet zijn op haar verleden. Die trots en gevoelens van nationalisme waren de afgelopen dagen goed zichtbaar in China. Nu China en Japan in de klins liggen over hun groep rotsen. In 50 steden door heel China werden anti-Japan demonstraties georganiseerd om duidelijk te maken dat de jiaoyu eilanden zoals ze in China heten, bij China horen. Japanse bedrijven zoals Canon, Toyota, Panasonic hebben inmiddels hun fabrieken in China tijdelijk gesloten vanwege de protesten. En in Qingdao werd een fabriek in brand gestoken. De Japanse premier Noda heeft China met klem verzocht een einde te maken aan de anti-Japanse protesten. En ook de Amerikaanse minister van Defensie heeft Japan en China opgeroepen tot kanten. In in het is in het Japan belang van iedereen dat zowel Japan als China goede relatie onderhouden en escalatie voorkomen, zegt hij. Panetta komt later vandaag aan in Peking voor overleg. Grote vraag is waarom China niet ingrijpt tijdens demonstraties. Deze zijn namelijk in China hoogst ongebruikelijk en doorgaans verboden. Terwijl de protesten van de afgelopen week juist strak geregiseerd werden onder het toezicht oog van de oproeppolitie. Critici stellen dat protesten door de communistische partij worden aangemoedigd om nationalisme en eenheid onder de bevolking aan te wakkeren. Een gezamenlijke vijand in de vorm van Japan helpt de eenheid te bewaren. En die eenheid is zeer welkom in China nu aan het einde van het jaar de macht binnen de communistische partij wordt overgedragen. Dit alles moet harmonieus verlopen, maar de aanloop gaat alles behalve vlekkeloos. Zoals het verhaal rondom een hoge partijfunctionaris, van wie de vrouw een Britse zakenman vermoorde. Dit soort schandalen creëert onrust en verdeeldheid binnen de partij en in het land. En dat alles juist op een moment dat China zich als sterk land met sterke leiders wil presenteren aan de rest van de wereld. De anti-Japan-protesten worden daarom ook wel gezien als afleidingsmanoeuvre voor de werkelijke problemen binnen de partij. Oorlogsveteraan Yu sai ziet in de protesten juist de kracht van zijn land. Hij zegt China laat zich niet langer vernederen. Ik zal nooit vergeten wat er in de oorlog is gebeurd en ook de toekomstige generaties moeten dit niet vergeten. En ook vandaag, we zeiden het al, zijn er in China eh, protesten. worden in ieder geval verwacht tegen Japan. En uit angst voor volkswoede en geweld... blijven veel Japanse bedrijven en winkels gesloten in China. guitar.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 dance till I wasn't drunk anymore So I just got to know I truly have to know Anna La Havas u met Is Your Love Big Enough? Kledingketen Piet Kerkhoff sluit op 1 december alle winkels, alle 18. De winkelketen, met een jaarlijkse omzet van 25 miljoen euro, heeft het niet gered. Zo kregen de 200 werknemers te horen. Wij praten daarover met communicatiemanager Mark Titulaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Titulaar, wat, wat is er gebeurd? Uh, nou, het ging al een uh, hele tijd niet zo uh, goed met uh, Piet Kerkhoff en uiteindelijk is uh, besloten om het uh, zeg maar, uh, zelf in de hand te houden. En is er een vrijwillige liquidatie uh, in gang gezet. Dus het is niet zo dat uh, Piet Kerkhoff de rekeningen niet meer kon betalen, maar u heeft dat willen voorkomen en heeft dus gedacht, we houden er mee op. Klopt. Maar het effect voor de werknemers is hetzelfde, die komen op straat te staan? Uh, nou, het, het, het, het, het, het, het houdt inderdaad voor de medewerkers op, maar uh, er wordt een outplacementbureau uh, ingehuurd om, uh, om die mensen wel uh, aan een andere baan te helpen. Maar er is wel inderdaad collectief ontslag aangevraagd. Nou, wat, wat typisch, want we even terug naar um, een maandje geleden ongeveer. Ja, toen is er nog een nieuwe formule gelanceerd voor het uh, familiebedrijf. U zou verder gaan onder de naam Piet, met een uh, nieuwe eigentijdse uitstraling en een webshop. Ja. Wat, wat is er in de tussentijd gebeurd? Nou, um, er is um, al, voordat de winkel de nieuwe formule werd geopend, uh, is er al gekeken van moeten we hiermee verder gaan. Er mm -hmm. uh, waren op dat moment uh, al gegadigden om eventueel uh, het drijf over te nemen. Uh, we waren, uh, waren ook bezig met eventueel investeerders. Uh, die vonden de nieuwe formule uh, geweldig. Alleen, ja, vervolgens waren er nog 17 andere winkels die zo slecht uh, draaiden op dat moment dat ze, uh, geen van allen, uh, het uiteindelijk zagen zitten en de, de retailmarkt in Nederland uh, gaat op het moment zo slecht dat ook de vooruitzichten uh, er niet naar waren dat ze dachten van nou, uh, hier moeten wij maar eens instappen mm. en uh, toen zeg maar de laatste investeerder uh, dat had gemeld of de mogelijke investeerder dat had gemeld, toen uh, uh, is er gewoon even snel een rekensommetje gemaakt en gedacht van laten we dan nu zelf maar het heft in handen houden en, yeah. en zorgen dat per 1 december netjes alles afgehandeld hebben. Hè? In plaats van dat er op een gegeven moment van buitenaf... Uh, er wordt ingegeven ja, dat, dat er dan een ik. keer een slot op de deur zit. Maar was het dan wel zo slim om eerst die nieuwe formule aan te kondigen... en dan op, daarna op zoek te gaan naar geldschieters? Dus had u dat niet beter andersom kunnen doen? Of tegelijkertijd wellicht? Dat uh, weet ik niet. Ik heb die beslissing zelf niet genomen. Dat is een beslissing van de directie. En ik, uh, zij hebben op dat moment gedacht dat dat uh, het beste was. Ja. En kwam die omvorming, die hervorming, die nieuwe formule niet gewoon te laat? Heeft u de boot niet gemist? Uh, Uiteindelijk kun je dat uh, inderdaad uh, concluderen, ja. Uh, kijk, het ging, het ging al heel erg lang slecht met Piet Kerkhoff. En uh, vorig jaar, oktober, is er een nieuwe directeur aangesteld. Uh, een interim directeur. Uh, met de opdracht om, uh, om inderdaad zo'n schoon schip te maken. En uh, het een en ander om te vormen. Om, om toch weer zeg maar, het weg naar boven te kunnen vinden. En uh, daar is heel hard aan gewerkt. Alleen het heeft helaas niet mogen baten. Ja, want er was ook geen website, hè? Die is nu wel, ja, niet online. Nee, dat ja. dat was het eerste was... Eh, wat de directeur <laughs> ook zei... Toen zij binnenkwam van ja waarom is er een webshop en uh, dat was een van de eerste dingen waar ze mee zijn begonnen en maar ja dan kun je inderdaad zeggen van uh, ja was dat inderdaad uh, ja dat was gewoon te, dan inderdaad te laat oké okay. duidelijk mark titulaar sterkte ja dank u wel met afwikkeling okay. en bedankt voor de toelichting graag gedaan het is bijna half tien. Gaan we het nog even hebben over advocaat Bram Bromoskovic. Want die moet vanochtend in de rechtbank verschijnen. Niet om een verdachte te verdedigen deze keer. Hij moet zichzelf verantwoorden tegenover de Raad van Discipline. En dat is de tuchtrechter voor advocaten. De deken, de voorzitter van de Amsterdamse Orde van Advocaten, heeft een klacht tegen hem ingediend. omdat hij grote sommen contant geld zou hebben aangenomen. En dat mag niet zomaar. Verslaggever Matthijs van der Wiel gaat die zitting straks volgen. Matthijs, eh, criminele cliënten zullen hun advocaat misschien wel vaker met cash willen betalen.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 En dat heeft Moskovic niet gedaan. Hij zou stelselmatig grote contante sommen betalingen hebben aangenomen, terwijl daar geen reden voor was. En daar moet hij zich vandaag voor verantwoorden. Daarnaast heeft hij een aantal jaarrekeningen van zijn kantoor niet ingeleverd bij de orde. Ook dat wordt hem verweten. En voor cliënten zou het niet altijd duidelijk zijn geweest wat er nou precies in rekening werd gebracht. En hij heeft ook niet goed meegewerkt aan het onderzoek naar dit alles. Dus dat is wat hem wordt verweten. Nou, dat zijn nogal wat beschuldigingen. Wat is zijn eigen verklaring? Ja, hij heeft er al eerder op gereageerd, lacuniek. Hij zegt uh, zich geen zorgen te maken. Hij zegt dat er wel meer advocaten cash geld aannemen. omdat ze die regels niet kennen. Hij zegt het kan ook niet anders als strafrechtadvocaat. Want dat is nou eenmaal zeg maar, de manier van betalen in, in de onderwereld. En hij zegt dat hij eh, principieel tegen het, eh, het overleg is met de deken. Hè? Dat, dat je bij 15.000 euro of meer dat, dat moet, eh, de ruggespraak moet houden. Hij zegt, ja, als ik dat ga doen, dan schend ik mijn beroepsgeheim... het geheim tussen mij en mijn cliënt. Dus daar ben ik tegen. Hij zegt dat dat voor hem ook een principieel punt is. Maar goed, regels zijn regels. En Matthijs, wat riskeert Moscoviets? Nou, De Raad van Discipline die gaat dan beoordelen na deze zitting... vanochtend of de klacht gegrond is. En zo ja, dan zijn er verschillende sancties mogelijk. De lichtste, dat is een waarschuwing... Maar het kan ook tot een schorsing leiden of de meest vergaande sanctie geschrapt worden van het tableau. Dus mooie advocatentaal betekent kort gezegd dat je nooit meer als advocaat mag optreden en dat gebeurt toch nog best vaak. De cijfers van vorig jaar: 1200 klachten waren er bij de raad van discipline. Die zaken komen eigenlijk bijna nooit in het nieuws. Maar ja, dit keer gaat het dan eenmaal over de bekendste strafadvocaat in het land. Van die 1200 zaken eh, werden de twee derde gegrond. De meeste advocaten kwamen daar met een waarschuwing vanaf, maar er werden toch wel tien advocaten geschrapt van het tableau. Nou, geroyeerd. Nou, Matthijs, we gaan het volgen samen met jou. We horen van je op Radio 1. Die zaak, uh, Bram Moskovits moet zich dus verantwoorden... voor de tuchtrechter, voor advocaat. Later meer dus op deze zender. En dat geldt uiteraard ook voor Prinsjesdag. Op Radio 1 is van uh, kwart over twaalf tot half vier een uh, live-uitzending... waarin alle gebeurtenissen in Den Haag te volgen zijn. Presentaties in handen van Lucella Carasso en Jurgen van den Berg. Joost Vullings uh, zorgt voor de politieke duiding. Um, en natuurlijk de collega's van de KRO. Zo dadelijk, Sven Kokkerman. Goedemorgen. Zo is dat Lara ook. Wij gaan het over Prinsjesdag hebben. Maar ook over die zaak waar je net over sprak. Namelijk de zaak tegen Bram Moskovits. Ik ga praten met Gerard Spong. Hij is de gast, want uh, hij vindt dat de advocaat... Uh, deze zaak prima uh, zelfstandig kunnen doen, anders dan wat de overheid wil... met een onafhankelijke commissie of een uh, onafhankelijke toezichthouder. Uh, met hem ga ik zo praten. En bondskanselier Angela Merkel springt op de bres voor homoseksuele voetballers. Dat en meer zometeen bij de CARO Eerst nu het nieuws van half tien. Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. De NAVO gaat minder samenwerken met Afghaanse veiligheidsdiensten. Aanleiding voor de besluit is het toenemend aantal aanslagen... door Afghaanse agenten op militairen van ISAF... het militaire samenwerkingsverband van de NAVO in Afghanistan. Dit jaar zijn al meer dan 50 buitenlandse militairen omgekomen... bij aanslagen door Afghaans veiligheidspersoneel.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 In Frankrijk is Edouard Leclerc overleden, de grote man achter de Franse supermarkten. In vrijwel alle grote steden is wel een hypermarché et Leclerc te vinden. Er zijn nu 686 in Frankrijk, die in totaal zo'n 40 miljard euro omzetten. Edouard Leclerc was 85 jaar. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMWB nou, verkeersinformatie De ochtendspits is druk verlopen. De meeste file staan nu nog rond Amsterdam en in Flevoland. Rond de A6 en de A27. Dit zijn de bijzonderheden. Op de A9, ook maar richting Amsterveen. 10 kilometer file tussen Beverwijk Oost en Knop het Raasdorp. Er zijn twee rijstroken dicht op de ring Amsterdam-Noord... richting Oost voor de Zebrugge-tunnel. de A10. Er staat ook 10 kilometer file. En er is nu technisch onderzoek aan de hand na een ongeluk. Op de A27, Gorkom richting Breda. Zeven kilometer na een ongeluk tussen Nieuwe Dijk en Knoop het Hooipolde, Daar is de linkerrijstrook dicht. En ook op de A28, Zwolle richting Utrecht, ging het mis. 13 kilometer file is het gevolg tussen Nijkerk en Afritmaan. En ook daar is de linker rijstrook dicht.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 Winsjesdag 2012. Wat er van overblijft hangt af van de VVD en vooral van de Partij van de Arbeid. Hoe zeer neemt Diederik Samson vandaag afstand van de troonrede en de en nota. Onafhankelijk toezicht op advocaat is onzin, zegt strafrechtadvocaat Gerard Spong. Homoseksuele voetballers moeten uit de kast komen, vindt bondskanselier Angela Merkel. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Koewacht. En hij is verdwenen in Koewacht, uit Koewacht. Waar Koewacht ligt, hoort u ook later deze uitzending dan maar. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen Nederland @cairo.nl. Over minder dan een half uur, dames en heren, staat strafrechtadvocaat... Bram Moscovic voor de Raad van Discipline. Hij moet zich, zoals u eerder deze ochtend op deze zender al hoorde... verantwoorden over een lange lijst van klachten. Zo liet hij zich stelselmatig contant uitbetalen door zijn cliënten. En volgens strafpleiter Gerard Spong toont deze zaak aan... dat de advocatuur uitstekend in staat is om zijn eigen boontjes te doppen. Meneer Spong, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dat zal nog maar moeten blijken, toch? Nou, dat zal helemaal niet moeten blijken. Uh, op dit moment, uh, u zegt het zelf... ...moet mijn confrère Bram Moskowitsch bij de Raad voor Discipline terechtstaan. Alleen al de rechtsgang die hij nu doormaakt... ...geeft aan dat de advocatuur best wel in staat is om, zoals dat heet, zijn eigen boontjes te doppen. Er is zo even ook vermeld dat ongeveer 1200 klachten per jaar tegen advocaten worden ingediend. Dat is een zeer, vind ik een zeer behoorlijk aantal. Ja. En eh, het komt inderdaad helaas, moet ik er wel bij zeggen, regelmatig voor... of het komt toch voor dat advocaten worden geschrapt, geschorst... waar eh, waarschuwingen enzovoort, sancties krijgen opgelegd. En dat geeft allemaal aan dat dat tuchtrecht... Eh, dat dat toch eh, behoorlijk functioneert. Ja, we komen zo op de inhoud van de zaak nog te spreken... maar eh, het heeft toch een beetje de schijn dat de slager zijn eigen vlees keurt, of niet? Ja, eh... Dat, dat, dat, dat zou je misschien kunnen zeggen, het is een aardig spreekwoord, maar um, allereerst is de Raad van Discipline niet echt, een, uh, zou je kunnen zeggen, niet echt direct een slager. En de advocaat, om wie het gaat, ook niet direct het vlees. <lacht> <lacht> um, nou ja, maar op, het zijn beroepsgenoten het, het, het, het, het, die elkaar beoordelen. Nee, niet helemaal, omdat de voorzitter van een Raad van Discipline, dat is een rechter. En uh, dat is zowel een eerste aanleg bij de raad discipline, maar ook bij het hof van discipline en zo. Ja. Dus er zit toch nog wel iets van een, uh, een, een, een, een, zeggen, een derde bij die niet-advocaat is. Ja, ik, vind het, uh, ik verzin het argument niet zelf. Het komt van de overheid af, want dat stelt, die stelt... dat het toezicht op advocaten wel degelijk moet worden verscherpt. Uh, en dat het systeem is verouderd. En uh, dat bijvoorbeeld de Amsterdamse deken... met een klein kantoortje onmogelijk toezicht kan houden op 5000 advocaten. Nou, de Amsterdamse deken, meneer Kemper, die uh, heeft geen klein kantoortje. Die heeft allereerst een hele staf. Maar er zijn twee zeer belangrijke, principiële uh, argumenten tegen dat zogeheten onafhankelijke toezicht. De eerste is, er mag dan wel gepleit worden voor een onafhankelijk toezicht... maar men vergeet dat een, in een rechtsstaat het heel belangrijk is... Dat een advocaat onafhankelijk is. Over onafhankelijkheid gesproken. Um, voor het functioneren van die rechtsstaat hebben wij een onafhankelijke advocatuur nodig. Maar de advocaat is toch niet onafhankelijk? Die dient de belangen van zijn cliënt. Nee, de advocaat is wel onafhankelijk en dat staat ook in onze gedragsregels. Dat zijn regels die voor iedere advocaat gelden. En daar staat met name, met zoveel woorden in... dat een advocaat zijn uh, onafhankelijkheid moet bewaken. Uh, om het precies te zeggen, ik zal het u citeren. De advocaat dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar zou kunnen komen. Wel nu, dat is een, in, in een rechtsstaat een heel belangrijke regel... die onafhankelijkheid van advocaat. We zien overal in alle in allerlei landen, bijvoorbeeld China, uh, Afghanistan, in Arabische landen, in, in Afrikaanse landen, dat advocaten die onafhankelijkheid niet hebben. Nee. En Dit zal ook dus een argument zijn, dat Bram. Die onafhankelijkheid Bram. bewaken. En als je dus een onaf, zogeheten onafhankelijk college, en, en ik geloof het, ze hebben een meneer van het ministerie van, van, van Verkeer en Waterstaat of zo aangezocht, die moet dan een gepensioneerde meneer, die moet dan dat gaan leiden. Maar ieder College dat buiten de advocatuur staat. is een regelrechte aantasting op die onafhankelijkheid. Dat ja. is punt 1. Ja. Punt 2 ja. is, ja. een zeer ander belangrijk principieel punt. hangt een klein beetje samen met de verdediging van Bram Moscovic. Dat is dat een tweede belangrijk element is dat een advocaat een geheimhoudingsplicht heeft. Ja. En die geheimhoudingsplicht wordt in de huidige tuchtrechtelijke procedure in zoverre. Uh, Wordt daar, word daar een beetje de hand mee gelicht en terecht dat Moskowitz daar kritiek op uitoefent. Omdat men zegt dat de deken van de orde van advocaten, die heeft ook een geheimhoudingsplicht. Ja. En dus zeggen ze, dan is er sprake van een zogeheten collectief beroepsgeheim. Net ja. als artsen onderling, die mogen af en toe ook wel informatie uitwisselen. Ja. Zo is dat dan ook bij advocaat. Dan heb je collectief beroepsgeheim. En Bent dus u het daarmee het... eens? Zou u uh, gevoelige informatie over cliënten delen met de deken? Nou, uh, in beginsel ben je verplicht uh, als advocaat, om uh, als de deken informatie vraagt, om informatie te geven. Ook over betalingen? Uh, ook over betalen Dat staat nou eenmaal in een, verordening, in een verordening. Alleen die verordening deugt niet. En uh, ik vind dus het wel... principieel wel goed... dat Bram uh, Moskowitz... Deze, in deze procedure... dit aan de orde stelt. Ja. Maar waar het om gaat is dat de verordening aan zich niet deugt... omdat die verordening aan zich een inbreuk maakt op... a. die geheimhoudingsplicht, ja. b. de onafhankelijkheid... en ja. dus om verschillende redenen moet die verordening worden aangevallen. Goed, dat brengt ons bij de inhoud van de zaak uh, een lange lijst van uh, uh, klachten. Uh, Eén daarvan is dat hij zich contant zou hebben laten uitbetalen... Uh, met bedragen boven de 15.000 euro. Tot 15.000 euro zou zijn toegestaan, daarboven niet... Um, nou, zich ook... dat is niet waar. Oh, dat, dat, dat is, begrijp dat ik is... uit alle berichtgeving. Ja, ik ga inhoudelijk zeg ik er direct bij over de zaak van Bram niks zeggen, want ik ken de inhoud van die zaak helemaal niet. Maar wat ik wel weet is, ik ken de inhoud van de regel waar het over gaat. Ja. Maar dat brengt mij op de vraag of u zelf ook wel eens grote bedragen aan contant geld aanneemt als advocaat. Uh, natuurlijk komt dat best wel eens een keer voor. En het is ook helemaal niet verboden. En meld u Alleen dat dan? je moet het dan melden. Maar uh, er zijn ook uitzonderingen op die meldingsplicht. Het komt best wel eens een keer voor. Ik noem maar wat dat een, een, een cliënt, uh, die heeft toch dringend rechtsbijstand nodig, maar die beschikt niet over een bankrekening of een Giro-rekening, die kan nou. gewoon eenvoudig niet giraal betalen. Dat is ook het argument. He, dat uh, zeker als je met dat zwaardere criminelen ver. te maken hebt... dat die bijna alles in contant betalen. Dus ook hun advocaat, omdat ze eenvoudigweg geen bankrekening hebben. Ja, dat komt regelmatig voor. Dat, een, uh, dat iemand geen bankrekening heeft. Je vraagt je af hoe, het, hoe, hoe is het mogelijk in deze maatschappij. Want je moet voor alles en nog wat met een creditcard betalen. Ja. Maar uh, dat komt toch voor. Ja. En in dat soort gevallen, als, iemand, uh, als een advocaat dus vaststelt... dat zijn cliënt uh, geen bank- of gero-rekening heeft... Ja, dan is hij volgens diezelfde verordening best wel gerechtigd om een contante betaling van meer dan 15.000 euro in ontvangst. te Met andere woorden, het zou heel goed kunnen zijn dat Bram Moskovits, die ongetwijfeld van dat argument gebruik gaat maken, gewoon overeind blijft vandaag. Uh, uh, dat zou heel best mogelijk zijn. Nogmaals, ik weet niet of hij het doet. Ik weet ook niet of dit aan de orde is in zijn gevallen. Nou, het maar staat wel in de krant, de... die leest u toch ook? Wat zegt u? Het staat wel in de krant, dat leest u ja, toch Ja, maar ik ben, als u het niet erg vindt, erg wantrouwend tegen <laughs> wat er in de kranten staat. Goed, uh, dan, dan even de consequentie. Want stel dat hij gestraft zou worden op een of andere manier... Dan als... dacht ik zeer onwaarschijnlijk. Ja? Ja. Waarom? Nou ja, het is, allereerst is het zo dat uh, een, een, een, een, iedere rechter, ook een tuchtrechter, pleegt voordat hij de zwaarste sanctie op, uh, oplegt... ...toch iemand eerst nog een kans te geven. Dus uh, dit is de eerste keer dat deze, uh, deze, deze regel van deze verordening echt uh, procedureel wordt uitgevochten... Ja. En dus zal uh, geen enkele tuchtrechter het in zijn hoofd halen om bij de eerste de beste overtreding van die regel... om direct een schrapping op te leggen. Dus dat acht ik uh, vrijwel uitgesloten. Goed, en uh, dan staat de regel als zodanig ook nog ter discussie. Althans, u hebt hem nu ter discussie gesteld. Want ik heb hem ter discussie gesteld en ik hoop dat u in de, nabij, in de nabije toekomst deze regel goed bediscussieerd wordt in het tuchtrecht. Gerard Spong, strafrechtadvocaat. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Prinsjesdag vandaag, kan u niet zijn ontgaan. Over enkele uren overhandigt de demissionair minister van Financiën... Jan Kees de Jager de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Waarom dat hele circus opvoeren voordat de nieuwe kamer is geïnstalleerd? Dat is de vraag aan staatsrechtgeleerde Gerard Visser. In de grondwet staat in een bepaald artikel... dat de troonrede voorgelezen moet worden op Prinsjesdag. En in een ander artikel dat de minister van Financiën op diezelfde dag de begroting in moet dienen. Wel, dat moet dus vandaag. Ja, dat is nou een beetje toevallig, dat net vorige week verkiezingen geweest zijn. En dat hing samen met het feit dat kabinet Rutte 1 uit gevallen is een paar maanden geleden. En toen de, heeft de meerderheid van de Tweede Kamer besloten... En, en vervolgens de regering dat de verkiezingsdag pas 12 september zou zijn. Dat had ook nogal in juni kunnen zijn. Dan hadden we veel eerder een nieuwe kamer gehad. Maar men heeft besloten voor 12 september vanwege het feit dat men eerst in ieder geval twee weken campagne wilde voeren, of een paar weken... maar daar niet al in augustus mee wilde beginnen. Anders het antwoord van de staatsrechtgeleerde. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Zeeuws-Vlaanderen, naar Koenwacht. In de buurt van een auto staat Harm van Attenveld. Nou, dan komt er eindelijk een auto langs, hè? Ja. Dus heel rustig hier aan de grens met België in Zeeuws-Vlaanderen. In Koewaart heet het dorpje. En hier, voor dit elegante vrijstaande huisje, staat het bord Verkocht. En u, mevrouw, ja. u bent de koper. Ja. Waar uh, bent u hier vandaan? Uh, wij komen uit Belzeelen. Dat is net over de grens in België? Net over de grens, ja. Een dertien uh, kilometer hier vandaan ongeveer. En uh, wij hebben voor de rust gekozen... Daarom zijn wij naar hier gekomen. En voor het geld, hè? want een woning is hier veel goedkoper. Zeg eens ze eerlijk, wat heeft u betaald voor dit huis? Uh, 207.000. 207.000 euro. Het lijkt me redelijk goedkoop. Double glas, degelijk gebouwd. U heeft de sleutel in de hand. Ja. Laten we even binnenkijken. Oké. Okay. De sleutel in het slot. En dan word ik hier uh, gevolgd door uh, de makelaar, Christian van der Branden. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Het aantal Belgen dat in Nederland een woning koopt, neemt toe. Hoe komt dat? Uh, ja, zoals je net zelf al zegt, het ziet eruit als een goedkope woning. Het zijn gewoon de normale prijzen bij ons en uh, die zijn een stuk lager dan in België. En hoe komt het dat het in België zo duur is dan? Uh, ja, Vlaanderen, daar grenzen wij aan. Dat is de duurste regio van België. Ja, Ze hebben een krappe markt daar. Uh, ja, gewoon uh, meer vraag dan aanbod. En uh, bij ons is het tegenovergesteld. U heeft de deur inmiddels opengekregen. Laten we hier naar binnen lopen. loop ik achter mevrouw Schoenmakers aan. Dan komen we door de gang. Er staat een kleine kinderwagen. Er zijn kleine kinderen hier in huis. En hier degelijke plafluizen. Een grote gemetselde haard. Uw nieuwe huis. Ja, ja. We zijn er heel blij mee. Heel fier op. Hoe is het als, als Belg om te emigreren naar Nederland? Uh, dat blijft hetzelfde in feite. Alleen is het hier veel rustiger. Uh, veel properder in de omgeving. Ja, we zijn heel content dat we naar hier kunnen komen, naar Nederland. Ik ging hier straks door het dorp heen en toen zag ik dat er uh, palm uit de tap komt in het café. Um, dus ja, het gevoel uh, is hier ook een beetje Vlaams, hè? Al, Alhoewel, mijn man is meer voor juppeler. <laughs> Gaan we even terug uh, naar de makelaar. Ja, in makelaarsland in Nederland is iedereen een mineur. Hoe uh, begon het jaar hier? Uh, nou, de eerste twee maanden waren ook niet al te best dit jaar. Uh, vervolgens, uh, ja, in maart, april uh, is er een uh, uitzending geweest op de Belgische televisie. En dat uh, heeft geleid tot een uh, enorme toestroom van uh, mensen vanuit België naar Nederland. En die uitzending heeft u ook gezien? Ja, in Telefact. Ja, en toen ging bij u elke dag de telefoon uh, wat vaker uh, dan normaal? Ja, het, uh, de dag erop stond de telefoon ja, roodgloeiend, kan je wel zeggen. En uh, vanaf dat moment, uh, ja, enorme toename met Belgische kopers hier. Ja. En nou is het zo dat aan de andere kant van het land, aan de Duitse grens... daar heb je veel Nederlanders die juist in Duitsland gaan wonen... omdat het daar goedkoper is. Dus daar heb je een hele strook die de facto gecoloniseerd is door Nederlanders. En dan zie je dat de Nederlanders dan de kinderen... juist in, um, ja, in Nederland naar school doen en niet in Duitsland... Hoe gaat dat hier? Hoe integreert de Vlaming, de Belg hier in zeeuws vlaanderen um, Ja, we merken nu nog dat uh, veel mensen hun sociaal leven wel in België houden. Al is het zo dat uh, kinderopvang bijvoorbeeld in België goedkoper dan in Nederland, heel veel Nederlanders brengen de kinderen ook naar België naar school. Ja, want het zijn allemaal calculerende burgers, of het nou uh, Nederlanders of Vlamingen zijn. Wat blijft? Het zijn allemaal calculerende burgers, of het nou Nederlanders of Vlamingen zijn? Uh, ja. <laughs> De hypotheekrenteaftrek hebben we hier nog, dat, dat, dat staat op de helling. Geniet u dat ook? Ja, ja wij hebben dat ook. Uh, wij blijven wel in België werken, dus wij zijn in feite grensarbeider, maar uh, wij genieten een deel, een voordeel van Nederland ook. Ja, dus uh, de lusten, maar niet de lasten. Eh, uh, deels. <laughs> en daarom komen ze naar hier. De Vlamingen die een veilig heenkomen zoeken. En een redding zijn, kan ik toch wel zeggen, meneer de Makelaar. voor krimpregio Zeeuws-Vlaanderen? Uh, nou, op dit moment uh, zien wij ze zeker wel als, uh, als een toetje op de slagroom, zou je kunnen zeggen. Tot zover vanuit Koewacht. Een toetje op de slagroom. Vanuit Koewacht was dat Harm van Atteveld. Straks, bondskanselier Angela Merkel springt op de bers voor homoseksuele voetballers. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag... 1975. For more than 19 months, federal agents searched for Patricia Campbell Hearst. She was a kidnapped victim, but became one of the richest fugitives ever saw on federal criminal charges. Ja, Patricia Campbell Hearst, deze dag in 1975 gearresteerd, omdat ze een bank zou hebben overvallen. En dat was wereldnieuws, omdat ze de kleindochter is van de puissantrijke krantenmagnaat William Randolph Hearst. Bernard Hammelburg is buitenland commentator, neem die kwalijk bij BNR Nieuwsradio. De Amerika-correspondent weet alles van het leven van deze miljonair. Hij heeft een conservator in dienst genomen, een mevrouw... die de hele wereld is gaan afreizen om daar... Eh, nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen... antiquiteiten, Griekse, Egyptische, maar ook eh, kunst uit Europa... ...in zulke grote hoeveelheden op te kopen. Dat hij in Brooklyn een heel huizenblok aan warehuizen heeft moeten kopen. Alleen al om het allemaal te stouwen. En een groot deel van die collectie is daar ook niet meer uitgegaan... ...totdat de staat Californië heeft ingegrepen. Want op een bepaald moment had hij ze letterlijk stuk gekocht. Hij had zoveel kunst gekocht dat hij zelf in financiële moeilijkheden kwam. Toen is het onteigend. Uh, en toen is een groot deel van die collectie geveild. Maar uit die collectie in Brooklyn heeft hij weer de dingen gezocht... die hij is gaan gebruiken voor dat megalomale monsterproject Hearst Castle... dat ongeveer ligt tussen Los Angeles en San Francisco. En wat zo groot is en zo vol staat, gepropt met de dingen die hij heeft verzameld, dat je het uh, niet in één dag kunt zien als je erheen gaat... heb je eigenlijk twee of drie dagen nodig de gekste dingen. Uh, om zomaar een paar voorbeelden te noemen. Mijn stelling is altijd... William Randall Hearst is de enige... verzamelaar geweest van kunst... die erin is geslaagd van echte kunst... kitsch te maken. Er is daar een uh, enorme eetzaal... en die is... Uh, ja, je zou kunnen zeggen... behangen. Met houten lambriseringen En wat zijn dat nou? Dat zijn kerkbanken... die die in Italië, dus het antieke 17e, 16e, 17e eeuwse kerkbank... die hij in Italië, meen ik, heeft laten kopen. En daar heeft hij vervolgens het bankjesgedeelte af laten slaan. Dus je, kreeg alleen, je hield alleen de ruggen van die kerkbank over. En die heeft hij naast elkaar tegen de muur laten timmeren als lambrisering. Zoiets geks kon alleen William Randolph Hearst verzinnen. Een ander voorbeeld, er staan schemerlampen... ...waarvan de kappen zijn gemaakt van 15e-eeuwse perkamenten vellen met Gregoriaanse muziek. Dus hoe komt een er mens erbij? Maar dat maakt het zo fascinerend. En ja, het is ongelooflijk om het te zien. Het, het is niet anders uit te drukken. Het was een bijzondere man in alle opzichten. En hoewel hij krankzinnig was, die je, dat, dat moet je constateren, uh, was het ook wel een enorme visionair. En uh, of, of het in die vorm niet meer bestaat, bestaat Hurst als uh, uitgever van bladen en kranten tot de huidige dag. Benad Havelburg, commentator bij BNR Nieuwsradio, over uh, William Randolph Hurst, wiens kleindochter Patricia Campbell Hurst, werd gearresteerd deze dag in 1975. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Gaan we naar Duitsland om 8 minuten voor 10, terwijl u nog steeds luistert naar de KRO op Radio 1. Homoseksualiteit is in de voetballerij nog steeds een taboe, ook bij onze boosterburen. Zozeer dat bondskanselier Angela Merkel de homo's in de Bundesliga deze week een hart onder de riem stak. Ja, ik wil zeggen dat um, ik der mening ben dat die die kracht opbrengt, die moed had. We hebben ja ook in de politiek hier een langere proces achter ons. Sollte wissen dat hij in een land lebt, waar hij zich eigenlijk daarvoor niet fürchten sollte. Ja, voetballers moeten zich dus niet schamen en ook niet bang zijn om uit de kast te komen. Vrij vertaald de opvatting en de uitspraak van Angela Merkel, de bondskanselier, op Zavelberg, correspondent in Berlijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, hoe opmerkelijk is deze oproep van Merkel eigenlijk? Nou ja, enerzijds het is het natuurlijk wel opvallend, anderzijds. Ja, Merkel doet er alles aan, dat er ook uh, harmonie is in de samenleving, uh, dat het allemaal goed uh, samenhangt. En uh, ja, de voetballerij is natuurlijk een zeer grote tak van de maatschappij, uh, vele miljoenen mensen voetballen. En een groot deel ja, is waarschijnlijk ook wel uh, homoseksueel. En zij vindt dat die mensen er, erbij horen en dat ze vooral niet uh, bang moeten zijn voor een uh, coming-out. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de politiek, dat er uh, steeds meer politici zijn die, uh, die, die, die zich niet schamen voor een coming-out. Zoals bijvoorbeeld de burgemeester van Berlijn of de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Ja, en uh, Merkel uh, hoopt nu dat, uh, dat deze mensen gewoon uh, steun in de rug krijgen, dat ze niet bang zijn. En ja, misschien is het ook niet, uh, niet onbelangrijk dat er volgend jaar verkiezingen zijn in Duitsland. En het uh, kan natuurlijk zijn dat deze groep uh, kiezers uh, Merkel niet ongeneigd is. Nee, maar goed, waarom dan nu opeens? Want het had ze ook eerder of later kunnen zeggen. Is er een speciaal moment voor aan te wijzen eigenlijk? Ja, kijk, Merkel doet nooit zomaar iets. Het uh, is allemaal natuurlijk goed afgesproken. Het was de afgelopen weekend... In de Bundesliga in Duitsland uh, uh, was het hele uh, de voetballerij stond het teken van de van de integratie. Alle 18 clubs hadden speciale shirts waarop geen reclame meer stond. Maar de boodschap die deinen week, dus ook voor Van der Vaart en Huntelaar en alle andere sterren bijvoorbeeld. En uh, het ging daar vooral om de tolerantie uh, ja, uh, voor homo's. Maar ook uh, anderzijds tegen de discriminatie op je basis van, van huidskleur of afkomst, uh, religie. Uh, dus, dus integratie in de voetballerij, dat was eigenlijk de boodschap. En ja. vooral ook het, het wij-gevoel in Duitsland en op de voetbalvelden. Ja. En dan was er nog een opmerkelijk interview deze week met een van de leden van Die manschap, Dus uh, een van de spelers van het Duitse nationale elftal. Die anoniem een uh, interview heeft gegeven aan een krant op het Duitse blad Vloeter en uh, daar had deze voetballer uit de Bundesliga, ik weet niet of hij in de, het nationale team speelt, dat werd niet, uh, niet duidelijk. Uh, en ook gezegd dat hij uh, ja, zeer bang is voor de reacties van de, niet alleen de pers, maar ook van de fans. Uh, heel veel voetballers worden bedreigd in Duitsland, uh, ook met de dood, uh, als ze bijvoorbeeld niet winnen, dat gebeurt uh, uh, heel vaak en dat gaat ook tamelijk ver. Ja, en je ziet echt dat het een groot thema is, uh, homoseksualiteit in de voetballerij. Want er was zelfs een taatort over geweest. Een, een crimi uh, in Duitsland op de Duitse televisie. Juist. Goed, uh, is het taboe eigenlijk zo groot? Ja, in de voetbalwereld altijd wel. Ook in Nederland nog, uh, geloof ik. Maar um, uh, in Duitsland in het algemeen? Nou, in het algemeen dus een stuk minder. Als je dus ziet dat uh, die bekende politici, als de burgemeester in Berlijn, de stad waar ik woon, ja. uh, ook op uh, televisie, uh, zijn er uh, heel veel mensen die, uh, die er eigenlijk geen probleem in, uh, in zien. Maar toch in de, ja, de voetballerij, in kleedkamers, met alle grapjes natuurlijk. En vooral die, die fans, die, uh, ja, voetbal is een zeer emotionele aangelegenheid. Ja. Uh, daar zijn ze vooral bang voor, dat het daar uh, bijvoorbeeld misgaat. Bijvoorbeeld ja. als er uh, spreekkoren komen. En er zijn bijvoorbeeld ook verschillende voetballers, zoals de van het nationale team, Philip Blaam die zeggen van... doe dat nou liever niet. Nee, overigens diezelfde Philip Blaam heeft officieel uh, uh, laten optekenen... dat hij geen homo is. Dat is dan toch ook wel weer opmerkelijk. Ja, hij heeft een uh, biografie uh, laten schrijven en uh, er waren natuurlijk geruchten dat, uh, dat hij geen vriendin zou hebben. Of hij heeft wel een vriendin, maar dat het alleen een alibi zou zijn. Nou, in elk geval vond hij het dus nodig om in zijn, uh, zijn eigen boek te stellen dat hij hetero is. Zo belangrijk is het dus in Duitsland, in de voetballerij, om te laten zien ja. dat je uh, uh, hetero bent. Goed, Merkel werkte, werkte dus een beetje op als homomoeder. En tegelijkertijd komt er een foto van minister Westerwelle van Buitenlandse Zaken... die een bezoek bracht aan een homobar, weer niet door de censuur. Ja, dat was zeer opmerkelijk. Afgelopen week uh, was meneer Westerwelle in, uh, in Tel Aviv. En uh, had een zwaar programma met uh, zijn Israëlische gesprekspartners. En in een vluchtelingenkamp in Jordanië was hij. En hij uh, moest wat stoom afblazen in, uh, ja, in een, in een gay bar in, uh, in, uh, in Tel Aviv. En er verscheen ook een stukje in de Israëlische krant Haaretz. Uh, en merkwaardigerwijze is die, uh, die foto erbij waarin je hem dus zag in t shirt in een uh, bier drinkend. Ja. Die foto is verwijderd. En ook het, uh, het stuk erbij is verwijderd. En uh, ja, wie die censuur, uh, door wie die censuur is gepleegd, dat is niet helemaal duidelijk. Goed Rob, dankjewel. Eén slotvraag nog, één kort antwoord. We in één zin, uh, is dat vliegveld al klaar? Nee, dat wordt een never-ending story. Daarover later nog wel ongetwijfeld meer. Dankjewel vanuit Berlijn, Rob Zavelberg. Straks, dames en heren, alles wat u nog niet hebt gehoord over Prinsjesdag... en dat toch natuurlijk me, me, met Mart Smeets. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid...